De krant Trouw staat vandaag uitvoerig stil bij zijn oorlogsverleden. Op de voorpagina staan pasfoto's van 23 medewerkers van de krant... die 70 jaar geleden door de Duitse bezetter werden gefusilleerd... voor medewerking aan een ophitsend geschrift. De bezetters traden harder op tegen medewerkers van Trouw... dan tegen die van andere verzetskranten. En dat had te maken met een artikel in Trouw... waarin het adres werd vermeld van de hoogste baas van de SS.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 Het Nederlands Dagblad wordt vandaag niet bezorgd, omdat de vrachtwagen met de kranten een lekke band kreeg. Dagblad was daardoor niet op tijd bij het distributiecentrum en bezorgers konden het dagblad niet meer meenemen. Op de website van het Nederlands Dagblad is voor iedereen de digitale versie van de krant te lezen. Abonnees krijgen de krant van vandaag maandag alsnog in de bus.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 zin Esprit, Haltexstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ik ja, Het is zo gezellig hier. Ja, zo een raar vrouwtje is dat toch? Die gaat helemaal uit plan. Ja. Ja. Ja, je, ja, ik werd heel erg gekieteld toen. Ja, dan krijg je dat, hè? Oh -oh. Terecht. Terecht. Oh -oh. Goed. Goed. We zijn aangeland bij ons uh, hoogtepunt, zeg maar. Dan ja. is het dus uh, van, uh, wat, is ons, uh, wat is er allemaal gebeurd? He, op 9 augustus door de jaren heen. Door de jaren heen. Door de eeuwen heen. Dat is echt uh, ongelooflijk. Het is, schijnt dus echt dat. Uh, wat zag ik nu? In 1400 was er iets. 1483, ja. dat is, dat is wel een hoogtepunt. Want de Sixtijnse ka kapel wordt officieel ingewijd. Hè? Je ken je wel. Die staat uh, in, uh, in het Vaticaan. Heb je de Sixtijnse okay. kapel? Die is overgeschilderd uh, door uh, Diangelo Angelo, of zo? Uh, uh, Leonardo, Leonardo uh, da Vinci, bedoel ik. Ik zeg Leonardo ja, da, Vinci. da Vinci. Ja, ik dacht dus Leonardo uh, DiCaprio. Nee, Leonardo da Vinci. Dus ik zat wel een beetje in de buurt. En uh, ja, er, er staan allemaal fresco's van Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo. Dus dat is, uh, dat is niet Leonardo da Vinci, maar oh. Michelangelo. Uh. En Giovanni die Dolce, die heeft hem gebouwd. En ja, Het was natuurlijk prachtig met al die ronde dingen. En daar is ook het heel bekende plaatje van, van de schepping. Dat je die twee uh, met, met ja, alleen die met ving... hun vingers tegen elkaar ziet. Uh... Kan... Ja, prachtig. Ja, het is echt heel mooi. En, uh, ik, als je ooit in de buurt bent, kan, kan je echt wel aanbevelen om daarheen te gaan. Maar het is altijd zo mega druk. Dus wanneer kan je het beste gaan? Ik denk gewoon ergens in december, uh, half december. En dan is ochtends om tien uur. Volgens mij is er dan niemand. Maar uh, ja, dat, ja, dat, het is, er dat is bij al die dingen zo. Het is zo toeristisch tegenwoordig. ja. Ja, en in 1986 uh, gaf Queen het laatste concert. Ja, Ga eens even kijken of ik... Uh, had wat klaarstaan van ze. Even kijken, hier zo. Ze hebben heel veel gemaakt. Ja, ik ben wel een fan. Ja, ben je fan van Queen? Absoluut een fan. Want ik vind echt... Uh, uh, je hebt dat liedje van uh, Is This The Real Life. Dat is altijd nummer 1 op de top 2000. Nou, geweldig. Ja, ik moet zeggen... Ik ja, niet. Uh, niet mijn muziek. Nee, nee oké. Okay, maar dat is ook een beetje... Dat je ermee opgroeit. Maar wat je ook merkt... Hmm. Hmm. Dit is wel oké een heel bekend. Vind je deze wel leuk? Deze vind ik nog wel grappig. Gaat nog wel. Can kan net. Kan, kan Kan Maar... Nou, nee. Het is niet, uh, niet mijn ding. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik vind het leuk en... Uh, uh, het is zeker als je zelf uh, muzikaal bent. Uh, en uh, zelf ook uh, in koren zingt. En je, en je ziet hoe dat in elkaar zit. En dat die Freddie Mercury dat gewoon. Een heleboel van die uh, liedjes echt helemaal zelf gemaakt heeft. Dan denk ik, van, nou, ik vind nou. Uh, daar heb ik wel respect voor. Kan niet anders zeggen. Dus. Ja en in uh, 1862. Uh, was de première van de opera. Beatrice e Benedict. Van. Uh, Hector Belly. Zo in, Bij Bade, Lyos, in baden in Heb je daar Bade, een stukje Bade. van? Nee zeker. Nee, nee. Dat dacht ik ook. kan het wel even opzoeken. Ik hou wel van opera. Ja? Okay. ja, nou dat vind ik leuk. Nou, dan moet je het straks maar even laten horen. Um, in 1945, dat is heel ernstig, in de Tweede Wereldoorlog, een tweede Amerikaanse atoombom valt op de Japanse stad Nagasaki. 40.000 doden. En uh, ja, dat was uh, heftig, natuurlijk. <laughs> Daar heb je hem, daar heb je hem. Oh, dus even... ja, dit is, uh, het ging nog wel even heftiger, denk ik. Met ja, dit, enorme... uh, ik vind het wel grap uh, grappig. Als je die filmpjes ziet van de eerste test van die atoombom. Oh ja. Dan staan er echt zo naar te kijken. Zo, oh, ja, een atoombom. En terwijl dat echt best wel dichtbij is. En die straling niet heel uh, goed kan zijn. Nee, dat is het ook zeker niet. Dus even kijken, ik heb hier een, uh, een stukje uit de opera. Oké. Okay. Denk ik. Beatrice E. Benedict van Hector Berlioz. Ja, als je het gaat doen. Kom maar. Ja, hij is van 1862, hè? Deze ja, hij moet, hij moet, hij moet ik moet. Even... het knap dat we er geluid bij hebben. Het is wel een traag opbouwen. Dat ja, wat wil je? Tip, 1862, waar nog niks gewend. Ja. Ah, nee, dit vind, dit vind ik te zwaar. Het moet wel een beetje vrolijk zijn. Ja, ik ben meer van de operetta. Ja. Okay, maar ik denk dus wel dat er heel veel mensen misschien toch wel de, de, die Beatrix, Beatrice het zo heten. Dankzij yeah. deze opera misschien. Hè? Ja, onze dat... koningin, onze voormalige koningin. Ja, die is gewoon vernoemd naar een opera. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja, jammer. Ja. In 1993 uh, wordt koning Albert II uh, na het overlijden van zijn broer Boudewijn I de 60e de koning der Belgen. Ah, kijk, dat is heel mooi. En ik zag ook in 1942... je had en de zeeslag bij het eiland Savo... waar de Amerikaanse marine leidt uh, verliezen... maar ook Mahatma Gandhi wordt gearresteerd. Ik denk, nou, dat, uh, ik, ik had het idee dat die man... Uh, uh, hij, hij, hij heeft maar geleefd tot 48. Ik had echt het idee dat hij veel later er nog was. Ik, uh, apart verhaal, dat levensverhaal van hem. Ja, dat zeker. Uh... Nou, je hebt ook die film over hem, Gandhi... En als je hem nog niet gezien hebt, ik kan je echt aanbevelen, ja. uh, download hem. Het is echt ja, zo indrukwekkend. Oh, oh. Net, netjes kopen. Kopen. Ja, nou ja, download hem en betaal ervoor. Oh ja, ja, ja dat kan tegenwoordig, ja. Nou, ja. dat is waar. Maar hij is geweldig, die film. Ik heb hem dus ooit... Uh, hij had geloof ik zeven Oscars gewonnen of zo. En ik heb hem toen gezien in de bioscoop, nog uh, in de studio op de Grote Markt in Haarlem. Die was er toen nog. Het is nu gewoon een uh, kroeg geworden. Netzelfde. Maar uh, ja, de, de, de, hij staat me nog bij dat ik daar toen echt in de bioscoop heen ga. Ik vond het echt enorm indrukwekkend. Ja, en uh, in 2007 uh, wordt door het NOC NSF uh, beach Soccer erkend als officiële uh, topsport. En uh, ja, dat maakt het... Uh, het is gewoon voetbal, maar dan net even leuker. Maar Ik vind eigenlijk elke vorm van voetbal die niet op een grasveld wordt gespeeld, leuker. Maar dat okay. is mijn persoonlijke mening. Uh, Whitney er... Houston, Whitney, oh, ja, ik wou vragen, zijn er nog uh, bekende mensen jarig? Nou ja, het is wel de geboortedag van Whitney Houston. Maar, maar die is helaas ook al overleden. Ze was van 63, en ze is in 2012 overleden. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat is nog uh, vrij kort geleden. Ja, en het is de geboortedag van Herman van der Sand. De nieuwslezer. Die, uh, ja, het een beetje, het, ik vind het altijd een beetje de mooi boy van de nieuwslezers. Ja, vind je hem wel mooi? Ik, ja. vind, ik vind het op zich wel. Ik vind hem een beetje saai eruit zien. Ja, ja, het is een nieuwslezer. Dat verwacht ja. ik. Dat is waar. Maar ja. uh, Joop de Nuil is vandaag uh, ook zijn geboortedag. Die uh, leeft ook niet meer. We ja. hebben het graag over dode mensen, blijkbaar. Dat is, uh... ja, er zijn er wel een hele hoop overleden, moet Ja. Dat, uh, ja um, even kijken. Uh, ik ben even uh, een stukje tekst kwijt. Gewoon een beetje leuke mensen. In de... nou, wat ik heel leuk vind, is een Amerikaanse atleet. Het is Tyson Gay. En ik ja. had zo van... Nou, dat is toch wel apart, dat heet je gay van je achternaam. Als je zegt van, wie bent u? Yes, I'm gay. En dan denk je, oh, oh ja, weet je. Nou, dat hoef je niet meteen uh, er zo uit te gooien. Hij ja. heeft ook echt zo, als, er staat zo'n foto bij, dat hij aan het hardlopen is. En dan heeft hij zo'n bordje waar zijn naam op staat. Ja. Hij staat ook zo heel groot op gay. Oh, ja. Ja. Dat is ja. toch heel apart, is dit. Maar ja, het gewoon vrolijk. Er zijn mensen die hier vrolijk heten van de achternaam. Dus ja, het, is, uh, het heeft toch een extra bij naamje. Ja. Dus het zou wel grappig zijn als je in Nederland kan zeggen... als je gay bent, van ik ben gewoon vrolijk. Weet je? <laughs> en dat betekent gewoon dat je gay bent. Dat is wel erg grappig. Vind ik hoor, sorry. maar uh, <laughs> ja Nou ja, voor de rest... Uh, het zijn niet hele spannende nee, mensen. Ik, ik, ik Want uh, ik uh, Uil had ik net nog gezien. Die is, uh, was jarig, maar die had ik geloof ik al genoemd. Ja, klopt. En uh, voor de rest... Uh, ja, was dat een beetje... Volgende week uh, gaan we weer verder. Dan Pas gaan het we... een beetje tegen. Nou, een beetje zwaaidag. Moeten we maar veranderen. Ja, ik, ik, wat ik nog wel had gezien... dat uh, uh, Nixon was afgetreden vanwege het schandaal... in uh, president Richard M. Nixon in 1974. Dat is uh, 40 jaar geleden. Hij trad af tegen gevolg van de Watergate-scandal. Nou, dat is toch wel heel bekend, dit uh, gebeuren. Dat is vandaag yeah. precies uh, 40 jaar geleden. Oké, okay, okay. ja. Ja, helemaal top. En volgende week gaan we weer verder met... Uh, 16 augustus. Ja, gaat helemaal, gaat helemaal leuk worden. Ja. is het Zandvoort Nieuws. Oh, daar zijn we nog helemaal niet. Zijn, ah, maar... ja, zijn we er al bijna? Oh. Nee, nee, het is We zijn geen wilden... Zandvoort Nieuws. Wat, wat, wat zit hij nou te praten? We gaan eerst zo direct even Wilco proberen te Dat bellen. Dat bedoel ik, het gedonder op je radio. Wat een meter op je radio. Ja. Yeah. Maar uh, we gaan gewoon lekker nog even door. Wilco gaan we straks even spreken. Ja, um, ik probeer hem net al te bellen, maar ja, als hij op vakantie is, heeft hij naar zijn huisnummer bellen. Niet zo heel veel zin. Nee, hè? Nee, nee. Het, niet echt, nee. Er is een man geweest in Saoedi-Arabië... en die had de afgelopen drie jaar constant bloedneuzen. Okay. Nou, daar werd hij helemaal niet goed van. Maar artsen kwamen dus uiteindelijk tot ontdekking... dat er een tand van één centimeter uit de neusholte groeide. Hij ah, had, uh. gewoon, had gewoon gelast van ontstoken tandvlees. Uh. In neusvlees, wat was dat? Maar het is voor de artsen raadsel waar de tand vandaan komt. We zien er in het gebit van de man geen één tand ontbrak... En de tand is inmiddels getrokken en het gaat gewoon veel beter met hem. Ik vind, nou, dit is ook raar. Heb je een tand in je neus, ga even mijn tanden poetsen. Dan moet je met een tandenborstel je neus in. Dat is wel raar. Het lijkt me best <laughs> pijnlijk met tanden staan. Oh. Ja, zeker. zeker. Je neusvlies is wel heel gevoelig natuurlijk. Maar dat zijn wel van die grappige berichtjes die wij, u graag, die wij graag met u delen. Ik heb hier ook nog wel een, een grappig berichtje. Een man heeft namelijk een boete gekregen voor... Uh, het nadoen van een spook op een begraafplaats. Ach. Een uh, 24-jarige uh, Britse man uit uh, Portmouth... is gearresteerd nadat hij een, uh, op een begraafplaats uh, spookgeluiden maakte... en zich uh, respectloos gedroeg tegenover de mensen... die, uh, uh, die de graven van hun uh, geliefden ja, bezorgden. Die bezochten. daar lagen in wel. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, hij is uh, opgepakt en hij heeft hem... Ik kreeg maar een boete van 45 euro. Oh, dat, dat is, valt mee. Dat is hier uh, met je voeten op een bankje zitten in de metro, is duurder. Ja, zeker. Dus... Ja, het, het rij zonder licht valt nog wel mee. Dat, uh, dat is niet zo duur. Dus dat, is, de, de, dat kan je nog wel een beetje proberen. Ja, dat is als je, maar dat is ook nog 50 euro per lamp. Echt waar? Ja. Oh. Dus ik moet zeggen, het? ik heb nog weinig bonden gehad inmiddels in mijn leven. Maar uh, ja. Nou ja, we, we wachten het allemaal af gewoon. Dus uh, ik heb hier uh, een agent uit de Australische plaat Heywood hebben zaterdagavond een dode koala op de oprit gevonden... met een biljet van 50 Australische dollars in zijn bekje. De lokale politie staat voor een raadsel. Want uh, uh, ze, hadden, ze zagen die liggen en ze dachten dat die werd gebruikt als lokaas. Maar toen hij het geld ontdekte, werd hij toch wel erg nieuwsgierig. En de vraag blijft, waarom dat geld? Waarom 50 dollar? En ze hebben geen idee. Die is inmiddels begraven. Het geld wordt bewaard op het politiestation. Ik denk... Hoezo bewaard op het politiestation? Want uh, ik zou zeggen, ga, geeft die uh, koala een, uh, een bloemetje op zijn grafje of zo. Ik weet het ook niet. <lacht> Heel raar. Ik denk dat iemand zich schuldig voelde dat hij hem uh, misschien uh, had laten schrikken. Want die zijn hele zachtmoedige dieren. En dat hij misschien toen dood uit de boom uh, kukelde. En dat hij zich helemaal schuldig voelde of zo. Ik heb geen idee. Het blijft uh, speculeren. Ja, en een, een meisje in, uh, in Engeland die... Uh... Die, moest, die dacht na de werk, uh, ja, ik haal nog even een, uh, een flesje wijn. En uh, ja, gezellig voor vanavond. En uh, die ging langs de slijterij. En vervolgens uh, keek ze op het bonnetje wat ze had afgerekend. daarna uh, stond uh, nou, netjes de fles wijn voor 2,99. Uh, ja? En daaronder stond een, een tekstje um, dat ze er ID-kaart moest laten zien. En dat dat uh, Successfully uh, ID Show, oftewel uh, dat ze er ID inderdaad heeft laten zien. En dat, en er stond, werd één cent... Of, sorry, één, uh, één penny werd er in, uh, in rekening gebracht. Oh, nou lekker. lekker nou, ze heeft er een, een foto van, uh, uh, van gepost. En die heeft ze uh, op, op Facebook gepost. En die is uh, meteen uh, viral gegaan. Nou, de, de weet het, uh, het bedrijf zelf zegt... Uh, dat ze normaal uh, uh, er nooit uh, geld voor uh, in rekening brengen. Dus dat het een uh, foutje was in het kassensysteem Maar goed, uh, ja, het is... Dus, uh, en Helemaal en die, prima. Dus, ja. ik, vond het, ik vond het wel grappig. Sowieso dat het op je bonnetje staat vind ik al uh, Het bonnetje, wonderbaar. dat wordt misschien ook al 80.000 euro waard. Je weet het niet. Goed. He? Nog even een plaatje voor het een voor het nieuws. en dan gaan we ja, ertussen, ga je mijn plaatje even, nu draaien. Doen. Ja. Uh, het is namelijk een heel oud nummer en ik vond het toch eigenlijk wel... Van nummer 3 zei je? Ja, want het zijn echt van die... Je had vroeger het weeshuis van de hit... En dat vond ik altijd wel erg leuk. Een huis van de hit. Ja, en dan hoorde je inderdaad zo'n jongetje van. Uh, ja, en ik ben heel zielig en niemand uh, uh, draait mij meer. En ik ben helemaal alleen. En dan denk ik van ja, er zijn zoveel van die eendagsvliegen. of van die plaatjes die dan uh, uh, zo goed zijn en die je nooit meer hoort. ook al zijn ze al heel, heel oud. Dan denk ik van nou, nou ik ben, ben benieuwd horen. Wat, we, wat we krijgen. Rustig op, hè? Ja. Nou, het wordt iets veel sneller hoor. Nou. Magische muziekmix met Wilco en Jolande. Everybody wants to live together Why can't we live together? Ja, daar waren we weer. Ja, en ik zal wel even vertellen welk nummer dit was. Het was Timmy Thomas met Why Can't We Live Together. En ik moet zeggen, het is een heel oud nummer. Hij is van 1973. En het leuke is dus gewoon... Van, uh, hij, uh, hij was zelf een van de twaalf kinderen van de methodistische dominee, die Thomas. En zijn vader die leerde als kinderen uh, al in de kerk uh, spelen, et cetera. Nou, en hij heeft toen dit nummer uh, gedaan. En uh, het nummer wordt echt gezien als het prototype eendagsvlieg. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het is, uh, ik kan niet anders zeggen, het is gewoon een, uh, vind ik zelf een fantastisch, uh, lekker nummer. Wel ja. oud, maar weet ja, je... Ach, voor, vooral oud eigenlijk. Vooral oud, ja, 40 jaar geleden hè? Ik heb uh, welke proberen te bellen en ik krijg alleen zijn voicemail. Ik zal hem even een sms sturen dat hij ons uh, pronto moet bellen. Ja. En misschien gaat dat lukken, maar uh, we gaan het wel merken. Ik heb hier een, een, een berichtje en dat valt mijn oog op. Uh, roker is goed voor het milieu. En dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ik zei altijd, als we nou uh, de, de klimaatding uh, willen verbeteren... dan moeten we met z'n allen stoppen met roken. Want dan hebben we een, uh, hebben we een stuk minder CO2-uitstoot, naar mijn idee. Maar dat is dus niet zo. Nee, schijnbaar niet. Roken is opgelet. Je bent vanaf nu super milieuvriendelijk als je je peuk opsteekt. Wetenschappers uit Zuid-Korea zeggen dat ze een manier hebben gevonden... hoe groene energie kan worden opgewekt uit... Opgerookte peuken. Oh, oh oké. Okay. Ja, Maar je hebt nog steeds de CO2-uitstoot. Het uh, onderzoek uh, van uh, Seoul, Na Seoul National University is uh, dinsdag uh, door nanotechnologie uh, gepubliceerd. Uh, vertelt dat uh, gebruikte sigaretten een uh, stofje ontstaat. Dit uh, goedje uh, is misschien wel giftig, maar kan omgezet worden in een uh, hoge hoogpresterende koolstof. Dus uh, peuken zijn uh, vanaf... Uh, toch nog ergens goed voor. Dus je die moet eigenlijk je geïnhaleerde ge rook... moet je daarna ergens inblazen... zodat we het nog kunnen gebruiken? Nee, de, de, het gaat om zeg maar die, die, die, dat, uh, dat filter. Uh, daar komt een, een of andere giftige stof in vrij. Ja. En die giftige stof kunnen ze omzetten... in een of andere koolstof... waar ze heel veel energie uit kunnen halen. Dus, je moet, dus je, mo je moet wel veel je sigaretten moet, roken? Je moet gewoon je asbak uh, moet je gewoon inleveren. Oké. Okay, okay. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, nou ja, je hebt allemaal overal van die asbakken daar in de grond uh, bij gemeentes. Of het helpt dus een tweede. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat je peuken die staan naast banken en zo op de boulevard. Nou, dat is de gemeente. Die moet het dan ook weer apart laten recyclen. Oh my god, een, al die dingen die al apart gaan. Hè? Er is een uh, Amerikaans uh, onderzoek geweest. En daar in Amerika worden zo'n 5,6 triljoen peuken per jaar gedumpt. Dit is, zorgt voor een afval van... Uh, ja, 765.000 ton. Oh. Dus dat is aardig wat uh, kilootjes. Uh, ja, ootjes. maar ja, kijk. Het is dus wel weer zo via belastingen gegeven... de mensen die roken, maar weer heel veel geld aan de, aan de overheid. Waardoor ze echt nog steeds genoeg overhouden, volgens mij. Ja, natuurlijk. Maar ja, het blijft, uh, joh, uh, ik zou zeggen... stoppen maar als je nog kan, want het is gewoon gedoe. Allemaal. Allemaal gedoe. Ja, ik hoorde ook uh, dat zeg maar uh, de meeste... Uh, Rokers, zeg maar, als die iets van longkanker of zo hebben. Uh, soms gewoon tijdens de uh, uh, behandelingen. gewoon door blijven roken. Dan denk ik, ja, oké, okay, het is wel verslavend, dat snap ik. Maar nou, gaat nou. er dan echt nog steeds geen knopje om? Nou ja. Nou ja, als je toch al gaat, dan maakt het ook niet meer uit, toch? Nee, blijkt mij. Is, ja, dat is waar. Heb uh, jij nog een leuk berichtje? Nou, ik heb geen leuk berichtje. Het is oh. meer eigenlijk ernstig berichtje. Want Frankrijk is geschokt. Er was een tienjarige jongen die woonde in Parijs. in een riskante voorstad. En uh, hij was gewoon heel ziek, had uh, eens een buikpijn, et cetera. En de medicijnen tegen buikgriep hielpen niet. En tegen twee uur s'nachts had de jongen zo'n pijn. Ze belden de brandweer voor hulp. Ik zou zeggen bel een ambulance, maar oké. Okay. Brandweer wilde niet komen, feest en door naar de ambulance. Die weigerde ook uit te rukken. Maar ze zeiden we dat ze zelf naar het ziekenhuis moesten komen. Maar ze zeiden echt van, nou, we komen 's s'nachts uw wijk niet in. Dat is te gevaarlijk. En ze hebben om drie uur s'nachts ze mee naar buiten genomen. Hun wijk uitgesleept naar veiliger gebied. En toen heeft ze dus uh, midden op de weg is gaan staan... met de zoon in de arme taxi aangehouden. Die kwam te laat. Hè. De jongen is overleden in het ziekenhuis aan de blinde darmontsteking. En de familie woonde dus in uh, epinay sur seine Dat is een riskante voorstad ten noorden van Parijs. En van uh, vele banlieus is bekend... dat artsen en brandweer er niet meer naartoe gaan zonder politiebegeleiding. Ja, dat is toch nou, erg, hè? Op zich snap ik wel zeg maar, dat de, de ambulance dienst zegt... van ja sorry, maar daar kunnen wij niet veilig komen. En we willen ons... Uh... Is ja. nu niet dat is net in. als de Bronx hè, in New York. Daar moet je s'nachts eigenlijk ook niet komen. Nee. Maar ja, ik denk als dan uh, zo'n iemand dan zelf dan, uh, op straat gaat lopen met een kind. Van de, ben je dan ook veilig? Dat is ook de vraag natuurlijk. Ja, maar nou het, is, ja. uh, het is wel vreselijk dat je je kind van tien uh, gewoon door een simpele blinde duim Dat je gewoon uh, je kind kwijtraakt. Dat is afgrijzelijk. Daar moet je toch niet aan denken. Hè? Nee. Tijd voor een plaatje. Zo is dat. Looking to close pain. Right there, right there in the details You don't wanna hurt yourself, hurt yourself Het was um, Pink met Looking Too close. Met, met wat? Looking Too closely. Looking too closely. Dit is het Zandvoort Nieuws. Ja, we waren er bijna, we hadden hem bijna overgeslagen. Ja, we, we waren, waren zo hard later, bezig Wilco te bellen. We zijn ernstig ja. teleurgesteld. Maar ja. we vergeven het hem ook wel weer gelijk hoor. Ja, op zich op vakantie en zo. En dan wil je niet aan werk denken. Ja. Toch een is beetje werk. Dit, dit is vrijwilligers. Dit is ja, vrijwilligerswerk. Nee, vrijwilligerswerk. Ik blijf, ik blijf er bijna voelen alsof ik iets goed doe. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben ja. gisteren bij de uitslag geweest van de Europese zandkunstenaars. Want er is natuurlijk uh, in Zandvoort zijn er allemaal uh, uh, zandsculpturen uh, gebouwd. En uh, als deelnemers waren er acht carvers in een week tijd. Iedereen een berg zand van 9 kubieke meter. En uh, degene die he gewonnen heeft, is gisteren dus uh, uitgeroepen de Ierse Fergus Mulvaney. Met het winnende sculptuur Counterpoint in Music and Movement prolongeert de eer Fergus Mulvaney zijn Europese titel in Zandvoort aan Zee. En uh, ja, het eerste jaar was het een nationaal kampioenschap... maar de afgelopen jaar, drie jaar nemen de beste zandkunstenaars van Europa tegen elkaar op... in een kwestie naar deze eretitel. Als je nog even wil kijken, deze staat dus voor de apotheek, Zandvoortse apotheek. En daar uh, nou ja, staan in diverse etalages staat wat. En er staat uh, natuurlijk uh, op de rotonde staan er, uh, beelden. Uh, voor het museum en in de museum tuin staan beelden en... Uh, op het kerkplein voor, uh, voor de kerk staat ook een heel mooi beeld. Dus ik zou zeker zeggen: van Mark een uh, rustig wandelingetje en ga eens even kijken. Ja, en Wilco houdt zoveel erg van uh, het Zandvoorts uh, nieuws dat hij speciaal op dit moment heeft gewacht om te bellen. Oké. Okay. Dus we hebben hem hangen. Ah, Wilco? even. Oh, nou, nou zijn we weer kwijt. Ja, dat gaat Nou, dat moet goed komen. Hallo Wilco, ben je daar? Ik hoor wat. wat? Ja, daar ja, is ik hij. Ik hoor ook wat. Ja, ja. ja, ja, ja. daar is Wilco. Ja. Nu zijn we in de uitzending. Ja, we ja. zijn in de uitzending. Heb je mijn lange verhaal gehoord op je voicemail net? Nee. Oh, oh die moet je nog nee. even luisteren. Oh, Oké, okay. <laughs> ik zat net uh, te, te ballen met mijn jong. Ja. En dus denk ik denk, even kijken, daar heb ik net een oproep geweest. ik denk, nou meteen weer even terugbellen? Oké, okay, hartstikke goed. Hoe. Uh, ja. waar, waar ben je nu? Uh... Nou, de situatie is zo: ik sta op een camping in een soort uh, tuinhuisje. Met vier bedden erin. En ik kijk uit over een stukje gras. Slagharen, en, en... ik hoor slagharen gewoon. <laughs> een tuinhuis oh, haan, met hè? vier bedden. En die hebben dan van die kleine ja, huisjes, weet je wel. Die, uh... Ja, klopt. Maar ben, en ben je nog wel in het land? Ja, ik ben nog wel in het land. Ja, ik ben oh. ondergedoken in Doesberg. Want ik heb natuurlijk alleen nare ik ding over Poetin gezegd. Dus ja. Ja, kijk uit hoor, want uh, het ganse land uh, luistert mee. Ja, precies. Dus ik denk, uh, ik duik onder. Dus nu zit ik hier in een soort tuinhuisje, zit ik... Uh, dit is de radio. binnen de radio. Laat hem maar even hoi zeggen. Zeg eens hoi. Hoi hoi. Nou, dat lukt dus niet echt. Ben je er nog, Wilco? En... Hij is... Hij is, is volgens gaan. mij... Ah. Nou, helaas. Goed. Um, verder met... Uh, Dit is het Zandvoort Nieuws. Daar zaten we middenin. Ja. Uh, Wilco is echt verdwenen, hè? Nou. Ja, hij is echt verdwenen. Oh, een beetje nou. jammer weer. Nou, nou ja, belt misschien wel zo terug. Ja. Zo is het. Uh, de evenementenagenda. Ja, ik was bezig met de evenementenagenda. Uh, ja, het is... Uh, vandaag uh, is uh, Festivari. Een junglefeest bij uh, Club Safari. Vanaf twee uh, uur s middags tot en met elf uh, uur s avonds. Uh, jazz aan zee met Mr. Boogie Woogie uh, Trio uh, bij Telassa. Ja. Uh, toegang vanaf 18 jaar en aanvang om 1600 uur. Uh, nee, het is, het is niet vanaf 18 jaar. De is nummer 18. Oh, Stranded is een oude middag. Ik dacht die 18 staat ja, voor. Ah, okay, okay, er okay. wordt allemaal porno gespeeld natuurlijk. <laughs> ja. Nee, maar ja, het komt toch vanwege alcohol en zo. Het <laughs> leek mij logisch. Ja, oké. Okay, um, okay. Ja, en de zomermarkt op de, uh, de grote uh, weekendmarkt in, uh, in het centrum. Uh, ook vanaf twee uur. Uh, ja, morgen is er ook zomermarkt. Uh, het grote Mazing Festival bij het Wapen van Zandvoort. Vanaf 16 uur. Um, ja, ik zal er maar niet heen gaan, want ik kan niet zo mooi zingen. Uh, en wat hebben we nog meer? Uh, wow, dat is echt veel. Nationale Oldtimer Festival. En Logan's Blues. Dat optreden bij Lauren Harden, die uh, onlangs 15 jaar bestonden. 15 jaar al, hè? Ja, erg, hè? Ja, het, uh, ja uh, ik, ik heb zelf nog een uh, nieuwtje, want het staat er niet in. Oh, vertel Er was van de week ook het Zandvoortse Timmerdorp. En dat ja. was tot er met uh, gisteren. Ja, dat blijft altijd super leuk. Hè? Ja, en uh, ik, ik heb uh, een kleine glimp opgevangen dat ik even langs zei. Ik had een foto gemaakt, dacht ik, die is niet gelukt. Maar uh, ik begreep dus wel dat vanavond dat, uh, dat daar dus uh, alle het hout. Alle huizen zijn uh, op één grote hoop gedaan. En vanavond wordt het, uh, in, wordt het een groot vruchtenvuur. Dus, en ik had zelf... oh, dat is vanavond. Ja, ik had ah. zelf het idee dat er rond 8 uur was. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik zal even kijken of ik het kan, kan vinden. Want uh, het is natuurlijk wel leuk. Uh, om mee te maken. Want, uh, hoe vaak hebben we nou een, een avondvuurtje in Zandvoort? Weinig, hè? Ja, nou precies. Dus, uh, en het is ook geen vuurtje. Het is nee, een vuur. het is gewoon echt een vuurzee. Er is natuurlijk heel veel hout. En het uh, is natuurlijk wel erg uh, leuk. Goed, tot zover. Uh... Dit is het Zandvoort Nieuws. Tijd voor een plaatje. Zo staat. het.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 Cats Empire met. Hallo? Hello. Ben je er nog, Jolanda? Ja, ik ben Hallo? er. Maar ik, Hallo? Volgens mij heb ik iemand aan de telefoon en dat lukt niet helemaal. En ik weet oh. niet of het Wilco is. Oh, spannend. Ik hoor gewoon helemaal niet. Spannend. Ik beëindig gewoon de oproep. Ja, dat deden we net ook. Dus uh, Helemaal goed. Helemaal goed. Dus, uh, uh, het is niet het anders. Is hey, is niet ik anders. ben even mee. Ja, ik, uh, ik heb nu zitten kijken naar wanneer het feest is vanavond. Uh, dat dat, uh, dat sturen Ja, ja ik, ik had het idee al 8 uur. Maar ik kan het toch gewoon niet vinden op de, op, uh, de dingen. En het weet wel dat een paar weken geleden stond het wel in het stand voor zijn courant. Maar ja, die hebben we hier nu niet. Dus het uh, gaat even niet, uh, niet goed. Hé, hey, uh, ik heb slecht nieuws voor je trouwens. George Clooney is een ondertrouw gegaan. Ja, ja. Nou ja, ik heb een eigen George Clooney gevonden. Ah, oké. Okay. Dat dus uh, helemaal prima. Ik, uh, ik hoor een telefoon weer. Ja. En het kan zomaar zijn dat het iemand is van... Uh... Ja, ik kan hem hier niet kan je hem hier niet opnemen? Oké, okay. ja. moment. Het, uh, het blijft spannend. Een spannend stukje radio, dit. Hey, Wilco. Oh, oh, ja, we, hebben we hebben Wilco. We Wilco wacht. weer. Uh, wacht even. We hebben weer Wilco. Hey. Het is weer Wilco vandaag. Ja. Wilco? Kijk. Ja? Heb je hem. Ik uh, kan hem ernaast leggen. Ja. Wilco? Ja? Ja, ja, je bent er weer. Het is altijd even zoeken. Of naar het juiste... Nee, juiste. Waar, waar, waar, waar was je opeens? Nou, ja, ik weet niet of je het ook hebt met je iPhone. Maar als je met je, je oor tegen het aan komt, dan gaat de, gegeven moment gaat de microfoon uit. Um, nee, mijn telefoon wordt gewoon zwart als ik hem tegen mijn nou. Maar dat maakt niet uit. Je bent er. Okay. Je bent er. Je bent er. Je ben, ben, er. Precies. ben je er volgende week ook? Ja, volgende week ben ik er ook. Gewoon oh, oh, dan prima. zitten wij met z'n tweeën. Oké, okay, dan is het weer gewoon hengstebal. Ja, dan wordt het weer hengstebal. Dan ja, nou, misschien. Een hè, ik weet nu niet of ik al weg ben. Maar uh, oh. als, als ik nog niet weg ben, dan kom ik wel. Maar dan, want dan kom ik die week erop niet. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, ik wil, wil jullie niet te veel uh, in het diepe gooien. Nou, volgens mij lukt het allemaal best wel. Dat <laughs> moet uh, prima lukken. Ah, ik... Kijk, hoor, en dan hier ja, komt ja, nog ja. een telefoon binnen. En dat is waarschijnlijk degene die gaat vertellen hoe laat, uh, hoe laat het vuur begint vanavond. Oké, okay, al oh, leuk. Ja. ja, ik hoor al zoiets. Ik ga even het berichtende meisje luisteren. Ja. Oké. Okay. Dus, dus, uh, uh, maar ja, we zien je volgende week Dat weer. Is, ja. En dan uh, gaan we nu, ja, maar, denk ik, die andere meneer in de, de, de uitzending gooien. Dat lijkt me goed, plan. Ja? Hey, see you. Kijk weekend. See you. hoi. Dan kan ik u anders. Ja, doe deze meneer even in de uitzending. Dan gaan we even horen hoe het was geweest. Oké, bang me. Ja, kijk hier. Het is Dimitri Bluis, volgens mij, van Timmerdorp Zandhoort. Ja. Hallo? Goeiedag. <lacht> ja? Goeiedag, met Dimitri. Mietri. Ik, ga uh... <lacht> Nou, hij is het opgehangen. Ah, gaan in, Nou. Het is er nog niet te laat, het begint. Uh, hij zei 8 uur. 8 uur, kijk. Nou, dan hebben we dat in ieder geval, is dat gelukt. En, uh, nou ja, het is. Uh, het is een mega feestijn geweest afgelopen week. Ik, ik ben even langs gereden. En ik zag inderdaad ook uh, onze Leo Missebeke uh, uh, Die zei ook al van leuk hè? Ik zei ja zeker leuk. Maar ik had niet zoveel tijd. Ik was in mijn pauze. Maar uh, ik, ze hebben over het algemeen volgens mij best goed weer gehad. En uh, wie of wat er gewonnen heeft dat weet ik ook niet precies. Maar ja dat is helaas. Die meneer die uh, heeft het opgehangen net. En uh, wij beginnen langzamerhand uh, naar het einde van ons programma te, te kruipen. Oh kijk er wordt toch weer gebeld. Misschien lukt ik het nu wel. Nee. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> Dimitri. Ja. Ja, het ging even een beetje raar. Vertel, uh, ja. je zit in de uitzending nu. Hoe, hoe vond je het afgelopen week gegaan? Ja, het was geweldig. Ja, je hebt het goed weer gehad, hè? Ja, prachtig weer. Geen gekke incidenten. Het Was echt. Uh, ja, het was een superweek weer. Alleen er vanavond wel brand uit, hè? Geloof ik. Dat is wel weer jammer. <laughs> ja. Nou ja, dat hoort erbij. Hè. Ja. Ja. Als het niet gaat liggen hoor. Want uh, om twaalf uur gaat de brandweer gaat de beslissing nemen. Of het, uh, of het wel of niet uh, door mag gaan. Oh, of het niet te nat is of zo? Nou, als het te hard, uh, hard waait. Oh ja. Dan kunnen uh, ze te linken. Oh, Oké. Okay. Ja. Het, je... het, het lijkt me wel jammer. Dan heb je het aan zo'n zo mooi huisje getimmerd. en dan gaat er brand erin. Dat is wel. Uh... Ja. Ja, uh. <laughs> Ze kunnen het moeilijk laten staan ook, hè? Ja, nee, dat wordt, dat wordt een beetje lastig. Ma mogen ze hem niet mee naar huis nemen? Dat ze hem in de tuin zetten? Ja hoor, Vandaag Dan ben ik er ook vanaf. <laughs> ja, ja, ja. je moet er, je, waar, waar komt al dat hout vandaan eigenlijk? Ja, dat komt allemaal uit, uit de haven. En uh, bij, ja, bij bouwbedrijven. Oké. Okay. Ja, die zijn er ook weer blij dat we er vanaf zijn, van die zooi. Nou ja, uh, anders kunnen ze het ook... Uh, ja, het staat voor hun ook kosten natuurlijk die... Uh, voor het afvoeren. Ja. ja, ja. Tegenwoordig is, uh, is hout ook brandstof, hè? Ja, en uh, er zijn altijd nog wel alternatieven wat ze ermee kunnen doen. Dus, uh, ja, dat klopt. Dat en uh, hoeveel kinderen waren er nu? Waren er 150 of waren er iets minder? Ja. Er waren echt 150. 150. Oh, Oké. Okay. Ja. En uh, ja. ik zag ook al bij het programma ook van, uh, dat jullie ook uh, nog allerlei dingen eromheen deden voor de kinderen. Ja, dat Slimmen klopt. Zwemmen en zo. En, uh... Ja, we hebben altijd een feestelijke dag. En uh, dat varieert van. Uh, Eén keer is het op woensdag, de andere keer is het op donderdag. Vandaag hadden we het op vrijdag. Of de, deze week hadden we het op vrijdag gedaan. Leuk. Dus, uh, en dan met uh, lunchkursens en suikerspinnen En uh, ja, Een heel ondernemend Zantwoord uh, wil daar graag ook uh, mee spassen. Dat is uh, altijd één groot feest, gelukkig. En hoe laat is vanavond het, uh, het uh, grote feest? Het vuur is uh, om 8 uur. Oké. Okay. En ja. kondigen jullie het nog ergens aan als het niet doorgaat? Waar kunnen mensen dan even lezen of het wel doorgaat? Ja, dan kunnen ze altijd op onze website lezen. En wij doen altijd op onze website doen we alles aankondigen. Uh, Timmer, ja, Want en ik zit zelf op ook... jouw website te kijken. Want ik kon daar dus niet zien dat het om 8 uur begon. Waar staat dat dan? Want dan, als ik het niet kan vinden... Kunnen nou, andere... ja, en uiteraard ook op, de, op onze Facebook-pagina. Dus, Facebook-pagina is beter, denk ik, hè? Voor ja, alles. Dat is, ja, want daar is het makkelijker om uh, op te communiceren. Zeker omdat alles met mobiel gaat. Oké. Okay. Uh, dus, uh... dus, jullie hebben een Facebook-pagina die heet Timmerdorp Zandvoort. Ja. En dan gaan we even een link maken naar onze eigen Facebook-pagina. Wij hebben een Facebook-pagina die heet Toolbog Leeft. Zo heet ons radioprogramma. En dan ja, kunnen de, onze luisteraars kunnen dat zien en misschien uh, op CFM's antwoord dat ze het misschien kunnen delen straks. En dan kan uh, sowieso iedereen dat uh, horen. Ja, dat is goed. Oké, okay, fantastisch. Nou, hartstikke fijn dat je even terugbelde. Ja, en heel veel ja. uh, succes met, uh, ja, met het vuur vanavond en geniet ervan. Jawel. En, uh, uh, en uh, als je het ziet, mag je langs komen. hoor. Dat gaan we zeker doen. Gaan we ga, we, zeker we doen. gaan kijken. <laughs> Oké. Okay. Okay. Hey, zeg van wie het nog. Dan. Doeg. Jo -hoi. Jo hoi. Ja... Ja, leuk dat hij toch nog even terugbelde. Dat, zeker weten, uh... zeker weten. Goed, laatste plaatje voor, uh, voor het nieuws. Nou, Zit het er alweer op? Yes. Dat, uh, en, uh, ja. En ja, vond het uh, weer een leuke uitzending. Ging weer lekker. Ja, Dranghekken zijn geplaatst. Communicatielijnen zijn getest. Straks na tien uur, Goedemorgen Zandvoort. I'm sure. is afgelopen. Wilco stapt in zijn auto. Jolanda springt op de fiets tot volgende week. Maar nu eerst het NOS nieuws van.